9 uur in ree met het NMS-journaal. Ruim 26 jaar na de ramp in Tsjernobyl is het gebied rond de kerncentrale weer bewoonbaar verklaard. Volgens een Oekraïnse regeringscommissie... is het stralingsniveau weer voldoende gedaald. Een ontploffing in een reactorvat op 26 april 1986... leidde tot de grootste kernramp in de geschiedenis. Een groot gebied raakte vervuild... en de toenmalige Sovjet-Unie verklaarde een gebied van 30 kilometer... rond de centrale tot verboden te brengenrijn. De afsluiting geldt nog altijd, maar volgens de Oekraïnse regering is het nu tijd om het gebied te heropenen. De regering zegt dat het in bepaalde delen van het gebied veilig genoeg is om te wonen. Groente en fraad verbouwen wordt nog afgeraden. De problemen op het spoor en de weg door slecht weer lijken tot nu toe mee te vallen. De NS had al om 5 uur vanmiddag een aangepaste dienstregeling in de Randstad ingevoerd. Reizigersorganisatie Rover vond het vanmiddag al voorbarig om in de spits treinen uit de dienstregeling te halen. Het slechte weer was voorspeld vanaf zeven uur. Het ziet er nu naar uit dat de meeste zware buien aan de kust in Noord-Holland, Flevoland en later in Friesland vallen. In de Waalse stad Dinal zijn tientallen mensen in de Maas gevallen... toen een ponton bezweek onder het gewicht van zo'n 200 tot 300 mensen. Het waren toeschouwers van de internationale badkuipenregatta op de Maas. Het ponton brak aan het eind van de middag in tweeën. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt... maar de hulpdiensten onderzoeken nog of er mensen in het water liggen. Robin van Persie gaat voor Manchester United spelen. Zijn huidige werkgever Arsenal is akkoord gegaan met een transfer van de topscorer van de Engelse competitie. Van Persie moet het nog wel zelf eens worden met Manchester, maar dat is vermoedelijk geen probleem. Van Persie had zelf al zijn zinnen gezet op een vertrek uit Londen. Over een transfersom is niets bekendgemaakt. Van Persie is vanavond in Brussel. Hij zit op de bank bij de oefenwedstrijd van Nederland tegen België.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 Het staat nog steeds 0-0. We spelen bijna 19 minuten. België twee corners gehad. Nederland nog geen één. Nederland wel een paar kleine kansjes gehad. Maar voorlopig dus nog steeds een hele leuke wedstrijd met een bal die nu door Robben ten oude nood kan worden binnengehouden. Sneijder speelt iets over de middellijn. De bal weer naar Robben. Robbe drijft met de bal. Daar gaat misschien de mogelijkheid komen. Nee, laar kan niet bereikt worden. Er zat Gillet tussen. De Belgen verdedigen slecht uit. En hij neemt over ter hoogte van, ter hoogte van de middellijn bal nou, zit voor Van der Vaart, die 2-3 meter over de middellijn staat. En de redkant Narsing vindt. Die de bal nu aan de voet heeft. De tegenstander voorbij moet. Hij kiest natuurlijk liever de ruimte waardoor hij zijn snelheid optimaal kan benutten. Dan moet hij een breed geven. Krijgt hij een bijna terug van Van der Vaart. 1-2 loopt net stuk op de rand van het Belgische staffvoergebied. Witsel neemt eigenlijk te veel risico met het uitverdedigen. Maar als de paas van oranje voet naar oranje voet ook niet echt van de grond komt, kunnen de Belgen toch nog overnemen. Dan kunnen ze nog een soort counter gaan beginnen. Ook als Hazard paast. En aan de linkerkant de Belgen die weg zijn. Bent teken voor het doel. Mirallas aan de bal. Mirallas, Mirallas wil schieten. Bij teken krijgt de bal met een tweede paal. Die heeft heel veel tijd nodig, maar kapt zijn tegenstander uit de schoot. Hij zit erin, omdat hij koel uh, cool blijft. Ik vond dat hij te veel tijd nodig had. Krijgt de bal gelukkig naar dat min of meer mislukte schot van Mirallas voor zijn voeten. En dan uh, denk je, haal uit. Dan kapt hij nog langs Willems. Dan moet hij er eigenlijk nog min of meer één voorbij. En uh, schiet hij de bal van heel dichtbij. Want er zal de hoogheid nog 3-4 meter zijn geweest achter Maarten Stegelburg. De oranje verdediging zag het daar. Niet heel goed. Sterk uit. En uh, achter mij zit uh, een man te glimmen. Het is namelijk de coach van Genk, uh, Mario Been. Je ziet uh, dat uh, zijn spits, Benteken de score opent hier. Het leek inderdaad allemaal te lang te duren. En Het leek alsof uh, Nederland er nog bij kon komen. hij heeft een uh, redelijk sterk lichaam, deze Benteken. En passeert dan uh, Stekelenburg. Die rekent eigenlijk om een bal uh, in de lange hoek, in de korte hoek. En dat betekent dat uh, het Nederland zelf al op een 1-0 achterstand staat. En dat uh, het uh, een hele leuke wedstrijd uh, nog steeds uh, is en nog leuker gaat worden. Want Nederland zal uh, iets moeten gaan doen aan die achterstand. De aftrap uh, genomen door Huntelaar en Snijder. Dat betekent dat het uh, wel ook weer een wedstrijd met een verhaal gaat worden. Want en dat geldt ook voor Van Gaal. Zal toch uh, niet zijn eerste wedstrijd als bondscoach willen verliezen. De laatste vier bondscoaches speelden hun eerste wedstrijd gelijk. Trouwens, daar was hij zelf natuurlijk ook een van. En daarna kwamen advocaat Van Basten en Van Marwijk, De laatste die verloor was in 1995 Hidding. Bij zijn openingswedstrijd. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Hoewel, meteen, teken, daar komt hij weer. Even aan de aan het ontsnapt van Heitinga Draait nu het strafvoetgebied uit. Legt de bal terug op Chadli. Die heeft te veel tijd nodig. Toch houdt hij de bal onder controle. Ziet dan de uitweg bij Mirallas. Er is een hakje. Dan zou Witsel moeten schieten. Dat wil hij wel, maar daar staat Robber dan in de weg. Het uitverdedigen van Oranje. Nou ja, met een kopbal over iedereen heen. Terug naar de keeper. Van de Vaart, dat moet je ook maar durven. Of misschien moet je zeggen, dat moet je ook maar zien. Want dat had hij wel gezien dat het op die manier komt. En dan moet je het ook wel kunnen. Ja, precies. Bal bezit voor Matthijs. Matthijs richting Heitinga. De Belgen laten zich weer goed terugvallen. Geeft meteen druk. Met name Huntelaar heeft problemen om die bal zoals nu ook onder controle te houden. Dus verspeelt hem heel snel. En Hazard dan aan de linkerkant van het veld met Van Rijn. Terwijl Vertongen gaat. Vertongen krijgt die bal nu mee aan de linkerkant van het veld. Er is ruimte met teken bij de tweede paal. Bal komt wel voor, maar daar kan niemand bij komen. Met name uh, Miralas kon daar niet bij komen. En uh, helemaal uh, is daar Robbe, ongeveer een uh, meter of tien van de achterlijn, die de bal snel heeft ingegooid. En dan Willems heeft gegeven. De combinatie van Willems bij Mathijssen. En het Nederlands elftal. Dat u ziet dat dat Belgisch elftal gewoon goed staat. Goed gegroepeerd staat. En het is dus heel moeilijk om daar iets tegen te doen. Omdat heel veel ploegen... Tegenwoordig in de wereld uh, eigenlijk in een zone staan. En uh, deze ploeg uh, van België speelt heel fanatiek dicht op de mensen. Op Van de Vaart, op Snijder. Dat zijn dus de aanspeelpunten. En als je de aanspeelpunten onschadelijk weet te maken. Dan moeten er lange ballen komen. Dan moeten er risicovolle ballen komen. Dan moet Huntelaar worden aangespeeld met twee man in de rug. En dus wordt het moeilijk om dan een uh, goede opening te vinden. Misschien ligt hij aan de linkerkant. Maar Willems kan dat uh, niet Althans, die durft Robin niet aan te spelen dan een bal van Matthijs. Het is een overtreding van van buiten, wordt niet voor gefloten. Dus uh, mogen de Belgen door. Miralas uh, speelt de bal tegen het gezicht van Willems, die hem uiteindelijk over de zijn die ziet gaan. En de Belgen in de eerste 22 minuten na een aanvankelijk begin waarin Nederland een paar kansen zat. De bovenliggende partij, niet alleen vanwege het spel, maar zeker ook vanwege de score 1-0. Je hebt uh, bij de Belgen vaak het gevoel, en zeker ook bij deze, toch echt goede generatie hoor, die ze hebben. Dat ze er zelf nog in moeten gaan geloven dat ze een hele goede ploeg hebben. En dat ze zeker in het duel met Nederland toch liever eens de kat uit de boom kijken. En bijna verrast zijn dat ze nou ja, gewoon goed mee kunnen voetballen. Maar ze hebben echt een goed elftal. Sneijder nu in een veldduel met De Voer. Halverwege de Nederlandse helft. Daarbij maakte De Voer een overtredingsspeler dus van FC Porto. Sneijder heeft de vrij schop genomen. Was een slechte die, bal van de Jong was dat. Omdat hij hem teruggeeft naar Sneijder. Waardoor Sneijder in de problemen komt er uiteindelijk wel uitkomt. Maar heel handig oogde dat niet. Matthijsen speelt breed naar Heitinga. 24 e minuut van de wedstrijd loopt. En de Belgen dus op 1-0... Door de goal van Benteke. Een paar minuten geleden. Bal van Mathijsen. Mathijsen zie je twijfelen. Naar wie kan ik spelen? Ja, naar Heitinga. Heitinga zie je twijfelen. Naar wie kan ik spelen? Naar Mathijsen. Dus schiet Nederland er niks meer op. Er is niemand die beweegt zonder bal. Alleen Snijder komt uit de dekking bij de voer. Speelt de bal naar Willems. Willems zou hem eigenlijk een keer gewoon achter de verdediging moeten leggen. Maar geeft een hele slechte bal. Snijder gepasseerd daardoor. Dan kan, kunnen de Belgen uitbreken. Aan de linkerkant is het Hazard die de bal moet krijgen. Chat die gaat voor eigenlijk succes. Anders was het misschien al 2-0 geweest. De Jong kan de afgeslagen bal dan onder controle nemen. En we spelen richting Sneijder. Sneijder wordt steeds verder teruggedrongen. Nu is er wat ruimte bij De Jong. De Jong kan hem niet spelen. Speelt hem slecht. En richting Robben ging niet. Huntelaar was dan een slechte mogelijkheid. En de Belgen nemen weer over. Doen dat via Vermalen en van buiten. En de Belgen op dit moment weer in balbezit. De hoogte van de middenlijn. Vermalen. Vermalen kijkt. Maakt nu ook het gebaar naar wie kan ik hem spelen. Wietzel kan dan wat meer ruimte creëren. Omdat Van der Vaart wat minder stringent denkt dan andersom bal dan uh, slecht gepaast richting Rietsel. De bal gaat over de achterlijn en Nederland kan uh, de doeltop gaan nemen. Het is in ieder geval een hele nuttige oefenwedstrijd... voor twee ploegen die binnenkort uh, zich uh, gaan opmaken voor kwalificatiewedstrijden... die uh, van groot belang zijn richting uh, het WK in Brazilië. De Belgen overigens hebben daar een pool met Servië, Kroatië, Macedonië, Schotland en Wales. Kortom, niet een echte makkelijke pool. Maar ja, normaal gesproken zou je het zeggen, dit Belgisch zelf, dan wat je terecht zegt... Als het in zichzelf gelooft, van wie moet het dan eigenlijk verliezen? Als het in zichzelf gelooft. Nee, tegelijkertijd zijn krijgen ze maar, de potten met de twee sterkste landen. Want België zelf zit in pot 3, ja. Krijgen ze Kroatië en Serviën. Servië. Dus in dat licht bezien valt allemaal nog wel mee. Dan had je ook eh, ik noem maar wat Denemarken en Duitsland kunnen krijgen. Dus ik denk dat ze er niet eens onverdeeld eh, tevreden over zijn. Um, hoe dan ook, ze staan met 1-0 voor tegen Nederland na 25 minuten. Waarbij Oranje in de laatste minuten niet in de beste fase van de wedstrijd zit. De Belgen wat vaker dan goed voor ons is komen. Sneijder probeert ook nu met Mathijsen te vertellen wat er allemaal niet goed gaat. Iedereen wijst. Iedereen heeft blijkbaar het gevoel dat ze wel weten waar het verkeerd gaat. Maar om nou op het juiste knopje te drukken, dat is nog wat moeilijk. De Belgen krijgen aan de linkerkant een ingooi. Die ingooi gaat helemaal terug naar de centrale verdedigers. Dus en zelfs nu helemaal naar de keeper, Courtois, die hem dan weer uitgeeft aan van buiten. Hij staat een meter of wat buiten zijn eigen geeft De bal mee aan de rechterkant van het veld. Robin komt storen. Huntelaar komt nu storen. moet van buiten er langs lopen. Dat doet hij overigens wel. Geeft hij een half steekballetje. Dat is geen beste slechte bal hoor. Naar Ben Teken die hem perfect aanneemt. Dan komt de beweging vanaf het middenveld. Dan gaat de bal eerst terug naar Chatley. Chatley enigszins eh, opgejaagd door Snijder Kan de bal toch vrij makkelijk naar Miralla spelen. Naar Gillet. De Belgen hebben gewoon eh, meer ruimte van Nederland dan andersom. Het betekent dat het ook allemaal wat uh, simpeler oogt en wat uh, makkelijker doet leiden tot iets wat in de frontlinie tot gevaar kan zorgen. Is het uh, balbezit nu bij Chatly. Chatly uh, naar Gile. Gile met het uh, waar Robbe enigszins bij zich. En dan is het goed gedaan door Willems die er sneller bij is dan Miralas. Robbe speelt dan bal even het van de, de, de rand van het 16 meter gebied richting Matthijs Matthijsen met een goede opening richting Van Rijn. Het zou leuk zijn als uh, Narsing een keer aan de bal wordt gebracht. En dat zijn snelheid wordt benut. Nu, dat is een goede bal van Van der Vaart. Dat is ook een goede bal die bij Narsing moet komen. De bal komt op de rand van de 16 meter. En Van Rijn die scoort bijna. Want de keeper laat de bal tussen de handen door flipperen. Hij geeft er in ieder geval zoveel richting aan dat het Nederland de eerste corner krijgt. Maar daar zit je op te wachten. De snelheid van Narsing als hij er staat, dan moeten we op die manier benutten. Dat is leuk om te zien dat nou juist Narsing en Van Rijn de twee zijn die betrokken zijn... bij wat eigenlijk de beste kans van Oranje is in deze wedstrijd na 27 minuten. Het levert dus uiteindelijk een hoeschop op, niet meer die minder... En die gaat dan getrapt worden vanaf de linkerkant. Indraaiende bal van de aanvoerder. Snijder, keeper komt. Daar wordt er gekopt. En uh, door Huntelaar, maar die kopt de bal nog wel vrij ruim over, die baalt ook nu. Want voelde blijkbaar wel ergens dat die keeper er met een handje naartoe kwam. En als je hem dan over de doelman heen in de verre hoek kunt tillen, dan weet je zeker dat raak is ook. Maar de bal gaat, zien we in de herhaling, zeker 2-3 meter over het doel van de Belgen. Aardige kans opnieuw dus voor Nederland zelf al. Terwijl het half uur na het Boudewijn, koning Boudenwijn wij stadion. altijd de man dacht ik... Heeft uh, Nederland inmiddels drie dingen op papier kunnen zetten. Twee keer Huntelaar met het hoofd en dus het schot van Van Rijn. Bal uh, ver uh, uitgetrapt. Benteken wint het kopduel van Heidinkra. Maar Mathijsen is dan uh, de derde die uh, met de bal uh, letterlijk uh, wegloopt. Maar uh, dat is allemaal op uh, de rand van het eigen 16 meter gebied. Mathijsen opent naar Willems. Willems, uh, terwijl uh, Robben zich aanbiedt. Uh, kom... Uh... Jetro probeert hem aan te spelen. Vel uh, op de huid gezeten Robben. Moet die bal weer helemaal terugspelen naar Matthijssen. Schieten we niet veel mee op. Tot nu toe, overigens, heb ik uh, Wilmots wel constant buiten de duk uit staan. Maar uh, Van Gaal nog geen één keer. Die uh, noteert en uh, ja, observeert met uh, nu die bal van uh, Matthijssen. Goede bal richting Narsing. Nee, kan er net niet bij komen. Vertongen werkt weg. Dan kopt hij wel met uh, Van Rijn. Die het achterhoofd raakt van Miralles En daardoor even geblesseerd is. Dan ligt er nog een Nederlander geblesseerd. En. Uh, nou, dat valt wel mee. Van de Vaart staat al. Maar Van Rijn had even een botsing met het hoofd tegen het achterhoofd van Mirallas, Vandaar dat er even een verzorging in het veld komt. Verzorging waarvoor nu in ieder geval van de andere kant gelopen wordt. Kijken we naar een openingsfase. Bijna een half uur gespeeld. In een leuke boeiende wedstrijd. Blind en Van Gaal staan nu voor het eerst op. En Van Gaal zegt nu het een en ander tegen Snijder. En ook Heidiga en Robben komen even informatie halen. Maar ook water. Ja, ik kijk nog even naar Van Rijn, die uh, inderdaad ongelukkig in botsing komt en nu wordt verzorgd in het veld. Een van de debutanten van Gaal heeft uh, natuurlijk is niet raar. Uh, gezien de staat van met name de verdediging in Oranje, waar natuurlijk veel kritiek op geweest is, vrij veel nieuwe verdedigers opgeroepen. Want uh, zoals Jack al zei, uh, zoals Van Gaal gisteren op de persconferentie al aangaf, uh, na rust krijgen we de Vrij en Viergever en Martens Indy Dan zou je dus als Van Rijn blijft staan een defensie hebben met vier mensen die dat voor het eerst doen. En ook nog bij andere clubspelen. Kortom, dat uh, wordt nog wat. Van Rijn is uh, weer in het land de leven aangekomen, Heeft op eigen kracht de zijlijn bereikt. En uh, meldt zich daar nu weer. Als de verzorger wegloopt en gaat tegen de scheidsrechter zeggen. Wat mij betreft kan ik wel weer terugkomen. En de scheidsrechter zegt, ik vind het best. Stap bij Lobit. Het veld weer in. En uh, het bal bezit nu uh, voor Heitinga. Heitinga naar Van der Vaart. Van der Vaart richting Matthijssen. Matthijssen kijkt dan uh, weer richting Heitinga. Ja, dat is... Best aardig, maar het zet geen zoden aan de dijk. Dus uh, zal er een station verder gezocht moeten worden. Dat gebeurt bij Van Rijn. Van rijn Narsing Narsing terug naar Van Rijn. Van Rijn op zijn beurt weer terug naar Heitinga. Heitinga opent naar wie? Nou, dat kan bijna niet geopend worden, want de Belgen staan gewoon heel goed opgesteld. En je ziet dus dat de Nederlanders kijken van ja, het is uh, moeilijk om daar doorheen te komen. Maar je kan alle zeggen dat de Belgen als een soort handbalverdediging om eigen 16 meter hangen. Men heeft gewoon meteen druk. Verkeerde aanname van de Jong. Overname van de Belgen. Benteken, teken, doelpunt te maken. Raakt de bal dan kwijt. En dan moet Van der Vaart de bal geven aan de rechterkant van het veld naar Narsing. Die bal is goed. Narsing naar Huntelaar en een schot en een redding. Goede actie. Gevaar komt uh, van de rechterkant van Narsing. Die dat natuurlijk ook al uh, in eerste instantie bewees bij Heerenveen. Veen. En hopelijk nu ook steeds gaat bewijzen. Bij PSV, hij is gevaarlijk, hij is snel. Maar hij is niet alleen snel, hij heeft goed overzicht en geeft een goede voorzet. Was de assistkoning afgelopen seizoen. En kan nu kijken hoe de man aan de andere kant, uh, Robben, nu de bal aan de rechterkant met zijn linker kan laten indraaien. mee, de jong mee in Heitinga. die staat helemaal bij de tweede paal. Die laatste balken bij de eerste paal wordt daar door twee heel makkelijk weggekopt. Dan moet Oranje proberen nu via Van Rijn om te zorgen dat de Belgen niet kunnen counteren. Die probeert Hazard van de bal te houden. Dat lukt in ieder geval goed genoeg om te zorgen dat Oranje weer door kan. Narsing vanaf de rechterkant van het veld. Voorzet veel te ver. Iedereen komt naar de eerste paal. En Narsing gokt op de tweede paal. En daar staat dus niemand. En dan kunnen de Belgen wel uitverdedigen. Zij het met een wilde trap naar voren die door Willems kan worden opgepikt. fase waarin Oranje in drie, vier minuten toch zeg twee, drie kansjes krijgt in deze wedstrijd. Nadat het zeg maar, deel rondom de goal van de Belgen toch echt niet goed was. Van de oranje kant heeft Oranje de boel in ieder geval wel weer op het spoor. En het juiste ook, dat helpt wel. Het enige waar je op kan hopen is dat de Belgen op een gegeven moment stuk worden gespeeld. Maar dan moet je de bal sneller rond laten gaan, wat Nederland betreft. Want nu is het steeds het rondgaan achterin. En daar is het zonder enige gevaar. Nu Robben, Robbe, de Robbe, van de middellijn, staat gewoon stil. Snijder kan open naar de rechterkant, doet hij niet. Daar stond helemaal van Rijn vrij. Matthijssen zal dat nu gaan zien, denk ik. Kijkt er nog een keer naar, maar die denkt, dat is wel een end. Hè? Bal naar, nu, naar Huntelaar. Huntelaar met een goede bal. Is iets te hard uh, voor Snijder. Maar die kan toch richting het 16 meter gebied komen. Snijder moet die bal kappen voor zijn rechtervoet. Doet dat met Gillet voor zich. Speelt de bal dan uh, iets voor de rand van het 16 meter gebied aan Naidje de Jong. Van de vaart nu. Nederland komt nu wat meer in de buurt van het 16 meter gebied. Met Snijder en met Willems. Willems vanaf de linkerkant doorgestuurd. Hij kan nu een voorzet geven. Bal lijkt me wat hard. Is uh, behoorlijk hard zelfs en geeft helemaal aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Maar is ook al zo. De grensrechter naar de overkant, over de achterlijn geweest. Dus er komt het doeltrap. Kluivert nu staat op. Van Gaal, dat hebben we al gezegd, die is redelijk rustig en zit vooral. Maar Kluivert staat nu op en roept wat. Ze zijn blijkbaar heel boos over een aantal zaken die niet goed gaan. En blijkbaar ook anders dan is afgesproken. Want dat is mijn ervaring, is vooral wat trainers er altijd over opwinnen. Je kan best een keer een bal slecht raken, maar je moet doen wat afgesproken is. Ze waren echt boos, benieuwd wat dat precies overgeeft. 33ste minuut, 1-0... De voorsprong voor België door Ben Tekers goal. Na 20 minuten gemaakt. Daarna dus een fase waarin Oranje wel de wedstrijd langzaam weer terugkreeg. Drie, vier kansen heeft gekregen. Maar... Nou ja, via Huntelaar twee keer in de buurt van het doel geweest is. Maar dat was het dan. Het opvallende is dat uh, Wesley Sneijder onopvallend is. En uh, dat is een, toch de stratege waarvan je hoopt dat hij de lijnen kan uitzetten. Maar de voer zit hem goed op de voeten. Nu moet hij helemaal in het hart van de eigen verdediging uh, Sneijder uh, tot iets moois komen. Huntelaar gaat diep. Robben uh, krijgt de bal. Weer terug naar Sneijder. Hij moet hem dus dieper gaan halen om de voer enigszins... Uh, van zich af te doen glijden. En aan de andere kant geldt het ook voor Van der Vaart. Die het ook moeilijk heeft met Wietsel. Bal nu gespeeld richting Narsing. Narsing terug naar Van, Rijn en naar van der Vaart. Sorry, Bal bezit nu bij Robben. Robben, Robben. Daar staat hij aan de kant waar hij graag wil staan. En dan wel of geen overtreding. Nee, zegt de scheidsrechter. Geen overtreding. Gewoon blijven staan van Rijn. En de vrije trap die men claimde wordt niet gegeven. Het uitverdedigen van de Belgen is dat Dan komt Nederland dus weer met Robben. Vanaf de rechterkant nu even. Robben draait naar binnen. Dan kan je dus schieten. En dan wil hij de bal nog voor zijn linker kappen en is hier uiteindelijk kwijt. Wordt er een overtreding gemaakt op Van der Vaart. Die nu heel boos is en een wegwerpgebaar naar de scheidsrechter gemaakt. Met geel op zak zou ik dat niet hebben gedaan. En met een competitie ja. voor de boeg. Want ja, is, ze komen de ook kom deze man ook weer ja. tegen. Dus dat is niet handig. Maar Edkinson is slim en weet dat dit een oefenduel is en denkt, het zal allemaal wel. Oranje dus boos. Oh, dan mis ik nog de herhaling, ook of er wel of geen strafschop was. Nou ja, misschien krijgen we er straks nog heen. Dan kijken we goed. Ik had de indruk dat van Rijn wel degelijk geraakt werd, maar misschien viel de schade wel mee. Kortom, later meer daarover. Nog elf minuten in de eerste helft. België Nederland. Het is voorlopig 1-0. Een eerste helft die omvliegt omdat het leuk is om naar te kijken. Niet vanwege de stand wat het nederlands elftal betreft. Maar het is heel interessant om te kijken hoe die elftallen zich tegenover elkaar opstellen. En wat er voor acties worden ondernomen. En met name wat er op het middenveld gebeurt. Want daar winnen de Belgen op dit moment de slag. En dat is best opvallend met het middenveld van de Jong, van de Vaart en Snijder. De Belgen zijn gretiger, zijn feller. En hebben wat dat betreft ook wat meer ruimte. Omdat, ik zei het al eerder, de Belgen wat dichter op de man zitten dan de Nederlanders. De Belgen die nu ook zo, zo nu en dan een beetje slordig worden. Vertongen deed het net van Rijn. Die de bal dan ver naar voren knalt, maar ook over de zijlijn. En zo zitten we op 10 minuten van de rust af met die 1-0 voorsprong voor de Belgen. te maken met een teken. Is het helemaal uh, Huntelaar die nu terugrent uh, richting de 16 meter. Lijkt me een beetje overdreven. Die moet dus nu weer uh, zeker een meter of 50 de andere kant op. Omdat de Belgen daar zijn aan de rechterkant met Gile. Die mag wat meters maken. Robbe komt wel mee, maar uh, niet echt op een zodanige manier dat Gile er van onder de indruk is. Die zoekt dan contact met Hazard. Die wordt veld op de huid gezeten door Willems. Belgouwe bal balbezit. Prachtig hakje nu. Dat betekent dat Wissel door kan. Die geeft een voorzet of is het een schot? Het is eigenlijk van allebei niks. Die bal stuist voorlangs. Op pad gestuurd door het hakballetje van de rechtsbek. Dat zal het toch niet zo heel vaak zijn overkomen. En opvallend speler. dat hij het in een lijf en lijfduel won van vanuit de Jong. Witsel is sterk. Ja. Wordt ook steeds genoemd als zijnde misschien nog een van de laatste aankopen van Real Madrid in de, de ja. komende weken. Hij speelt op dit moment nog bij Benfica. We kennen hem natuurlijk van die verschrikkelijke overtreding die hij jaren geleden maakte. En uh, die, dat zal hem nog lang blijven achtervolgen. Maar het is gewoon een hele goede voetballer. Snijder ook, want hij laat gewoon de bal lopen nu voor Willems. Willems, met een goede actie. Willems, uh, Robben wijst, krijgt de bal. Robben staat nu bijna vrij voor de keeper. Schiet! En dat duikt er toch nog net een van de Belgen tussen. Dat is Chile weer, de rest Beck. Aardige aanval van het Nederlands elftal. Met een uh, hoofdrol dus voor Robben. Die, toen ik zei, vrij voor de keeper uitkomt, nou Dat klopt, strikt genomen wel, maar wel uit een onmogelijke hoek. Toen hij dus wilde schieten lag er ook nog één in de weg. Het levert Oranje een hoekschop op. Nou nee, een ingooi heet dat geloof ik. Ja, als, je als je met de handen en doet en het meter 15 van de achterlijn dan ingooi. noemen we het een ingooi. Maar? Bal, ja, het het <laughs> leek ontzettend als je het niet, ja, als je het niet had gezien. De bal in ieder geval voor Heitinga. Heitinga die de bal dan even speelt richting Van Rijn. Van Rijn kan die bal spelen naar Matthijsen. Durft hij niet, had hij makkelijk gekund. Stekelenburg dan En dan wordt het weer een beetje omzichtig. Uh, Huntelaar loopt op de rand uh, van buitenspel. Wil graag aangespeeld worden. Snijder loopt in de dekking. Willem speelt de bal richting Huntelaar. Huntelaar verliest het zoveel als duel van van buiten. En van buiten blesseert zich daar denk ik zelf bij. Of was het het voetje van Huntelaar dat bleef staan. In ieder geval is het zo dat uh, Courtois de doelman de bal uh, nu uh, over de Sintelbaan heen uh, trapt. Waardoor er even een blessurebehandeling is bij van buiten. Robbe zal dan die bal uh, ongetwijfeld gaan ingooien richting de Belgen. En de Belgen die, uh, koesteren die voorsprong. Terwijl Wilmots nu staat te praten met uh, Robben in een gezellig onderhondje. Wilmots die natuurlijk een tijd bij Schalke onder meer heeft gespeeld. De collega was van Joeri uh, Mulder. Die hem zeer prijst. En uh, ook heel erg leuk vindt dat Wilmots nu de kans krijgt. En ook gelooft dat er uh, een verdere doorkomst komt van de, van de Belgen. Daar waar het gaat om zelfvertrouwen bij te denken. De Belgen in balbezit van buiten hersteld. En Gillet aan de rechterkant. Opgejaagd door Robbe, geeft een uh, paas ineens. Dat is niet zo'n slechte bal trouwens. Benteken wil doorkoppen. Raakt uh, niet de bal wel, denk ik, het hoofd van Willems. Die gaat in ieder geval naar de grond. Maar blijkbaar is er een overtreding gemaakt door een van Nederland. ja, dus de Nederlanders. Matthijssen eigenlijk... raakt hem. Oh, dat is het. Nou, maar geeft niet. Benteken ja. een duw in zijn rug. Daardoor is de spits uit balans en is de vrije schop terecht. En een van die twee raakt dan, Willems. 6 BS, 6 domino. Ja, zo is het. Stond, uh, er stond een duckout out eigenlijk in de weg. Daardoor konden we het pas in herhaling zien. De duckout out van uh, Oranje daarvoor gebeurde het. Die hebben we toch wel goed kunnen zien is goed voor de Belgen terecht met Hazard aan de bal. Hazard, Wietzel. Wietzel uh, bij het punt van het 16 meter gebied met Matthijssen bij zich. Wietzel gebruikt het lichaam goed, schermt het uh, goed af. Uh, en dan via Schatli en Hazard is het uiteindelijk een goede ingreep van Matthijssen die ertussen zit. Een nieuwe Feyenoorder waardoor Nederland wat ruimte krijgt. Robbe aan de rechterkant van het veld geeft de bal naar Narsing. Narsing nu op snelheid, moet sneller zijn dan Vertongen. Narsing, Narsing rand 16 meter gebied geeft de bal slecht. Want van buiten kan hem wel pakken en Huntelaar kon er nooit bij komen. Van buiten knalt het de bal naar voren. Nederland wordt nu wat feller, krijgt wat meer mogelijkheden. Robben Robbe richting het 16 meter gebied. En schiet dan uh, opeens onverwacht. Nou ja, vind ik niet eens zo gek. Want iedereen denkt aan het korte balletje richting van de vaart, richting Huntelaar. Die dan allebei ook geweldig te in hebben. Maar Robben dacht, ja, je weet het maar nooit. Maar dat weten we nu wel, want die bal was ruim over. Vijf uh, kansjes van het Nederlands Elftal opgeschreven in de laatste 8, 9 minuten. Dat geeft dan wel aan dat de wedstrijd een beetje de kant van Oranje oprolt. Waarbij dan eigenlijk uh, Huntelaar en de buitenspelers. Dus Dat is wel goed nieuws. De aanvallers zijn wel continu betrokken. zijn. Maar echt uit zijn evenwicht is Courtois de keeper nog niet gebracht. Stekelburg aan de andere kant heeft er ook al een poosje niet zoveel mee te doen gehad. Ziet nu dat het balbezit voor Snijder is. Die vallend om zijn as draait de bal aan de linkerkant meegegeven bij Willems. Die speelt de bal eigenlijk iets te ver met zich uit. Moet dan zo herstellen geel. en krijgt een overtreding te verwekken van Sillet. Oh. oh, nou, hij wordt niet gedaan. geraakt. Willems hij, doet het zelf. Hij krijgt een uh, ja, gele kaart vanwege een schalbe. Omdat hij doet alsof hij door de rechtsbek is geraakt. Robbe gaat nu nog het verhaal halen bij de scheidsrechter. Dat doet Snijder ook. En Willems kan er wel om lachen zien wij in de herhaling. Tja, een tweede gele kaart voor het Nederlands helft. Had. Ik dacht dat Willems uh, zoals hij viel en op die plek uh, dan, uh, dat je geraakt werd. Maar uh, er was klaarblijkelijk niks aan de hand. Nee, dat is nee, inderdaad niks klopt. van goed, nee, gezien. goed gezien. van de scheidsrechter. Hij kijkt ook in zijn val al ogenblikkelijk naar de scheidsrechter. En dat is dan meestal een teken dat je weet hoe laat het is. Het is, uh, wat zal het zijn, ongeveer vijf voor half tien op het moment dat uh, Van Buiten de vrije trap gaat nemen. Nederland twee gele kaarten heeft, dat heeft men wel, maar ook een tegengoal. Die bal van Van Buiten is buitengewoon slecht, waardoor uh, Stekelenburg de bal in bezit kan krijgen. En hem uh, gooit richting uh, Heitinga. Van Buiten gewoon slecht, zei je dat nou? Van Buiten gewoon slecht, ja. Dat is per ongeluk. Oh. Die moet ik er eigenlijk inhouden. Balbezit voor Van der Vaart. Van der Vaart die zorgt dan dat het tempo wat langer gegaan wordt. En het balbezit bij Benteken richting Witsel. Witsel aan de linkerkant van het veld bij Vertongen. Vijf minuten nog in de eerste helft. Bel gekomen weer. Hazard kiest positie bij de tweede paal. Dan gaat de bal ploffen. Dan gaat de bal komen. Maar Hazard durft eigenlijk niet te schieten. Omdat hij bijna op de achterlijn staat. En ook omdat er een meter voor hem Benteken staat. Waarvan ik denk dat hij vermoedde dat hij er nog bij zou komen. Ze doen het allebei niet. Zo mag er gewoon een doeltrap komen. En worden de vier... Die na de rust in het mail zelf gaat komen te staan door Van Gaal de Dukoud uitgestuurd. Dat zijn dus drie verdedigers. De Vrij, Viergever en Martins Indy. Dat is dus Feyenoord, AZ Feyenoord en Adam Maher van AZ. Die dan de plaats gaat innemen van Van de Vaart zoals Van Gaal dus gisteren al verklapte. Bij de Belgen loopt uh, Tobi wereld zich uh, warm. Die zal er dus ongetwijfeld ook straks in gaan komen. Nijzer de Jong heeft balbezit. Houdt van de middenlijn. Willems, Willems richting Robben. Robben. Ja, nou wie moet je hem kwijt? Uh, via Snijder. Het zijn hele korte combinaties. Als het lukt is het mooi. Uh, er is in ieder geval wat ruimte nu aan de linkerkant van het veld. Bij Willems die een slechte voorzet geeft en een makkelijke prooi is die bal uiteindelijk voor Courtois. Willems die uh, ja, nu uh, door moet schakelen. Hij uh, is bezig aan zijn zesde in Het Hij Is dus verrassend uh, de linksachter geworden tijdens uh, het afgelopen EK. Maar nu verwachten we weer wat meer van hem. Het is te hopen dat hij uh, dat uh, niveau verder aankan terwijl Wietzel nu... Uh, de bal even afschermt, even, speelt heel rustig richting Van Malen. naar Vertongen, bal dan aan de linkerkant van het veld. Uh, daar de Miradas die het bal bezit heeft en uh, tussen twee man in uh, daar uit weet te komen. Is er aan de rechterkant wat ruimte, maar het tussenstation heet Nigel de Jong. En dan wordt het bij de Belgen ook allemaal wat slordiger. Willems dan ook weer. Slechte bal waar Nigel de Jong probeert de boel te herstellen, maar het lukt uiteindelijk ook niet. Châtely even terug richting Gilles. Belgen laat zich er ook niet echt gek maken. Blijven nu cool. De bal gaat terug naar de keeper. Huntelaar loopt door. Courtois trapt. Wel een beetje opgejaagd door de spits heb ik de indruk. En dan komt die bal op het hoofd van Matthijs. Die kopt hem echt recht omhoog. Ja, binnenhoog. Ja, dan moet hij nog een keer. Dat doet hij met de voeten. Dan kopt hij de bal op boven hoofd van Robben. Robben ja. wil in één keer doorgeven van de vaart. Die mist ook een beetje de explosiviteit om nog in de buurt van die bal te komen. De bal van Sneijder ook. Hoor. Ja, hij moet eigenlijk tussendoor schieten bij twee, drie verdedigers. Dat lukt niet. Uh, zo nemen we de Belgen weer over. Dat is moeizaam. Van, daar zit Snijder tussen. Nadat de, de voerdebal niet onder controle krijgt. Kan Van de Vaart als links buiten een voorzet gegeven. Dan staat Huntelaar voor het doel. Dan komt de Robben bij. Daar komt Snijder bij. Die missen hem allebei. En dan gaat die bal weggetrapt worden door de Belgen. Via Vertongen. Nederland op jacht naar de gelijkmaker. En uh, dat zou lekker zijn als dat nog uh, voor de rust gaat gebeuren. Met nog 2,5 officiële speelminuten Zal iets bijkomen vanwege... Korte blessurebehandelingen. Dan heet hij gaan naar Matthijsen. Maar het is net alsof België opeens weer met een wat langer veld speelt. De afstand tussen de laatste man en de voorste man wordt steeds iets groter. Dus worden de ruimtes voor Nederland wat beter te bespelen. Alleen Matthijssen raakt de bal nu kwijt aan Hazard. Bal dan teruggekregen van Chatli. En dan is dat buitenspel slecht uitgespeeld door de Belgen. Maar er wel degelijk weer mogelijkheden. Omdat daar waar Nederland meer ruimte krijgt dan ook wat meer risico's worden genomen. En daar de Belgen dan weer van kunnen profiteren. Kortom, het is aardig. Je zegt net een langer veld. Ik moet ineens denken aan die keer dat een voetballer in de nabeschouwing zei, ja, in de tweede helft stonden we voor te proberen we het veld kleiner te maken. <laughs> en dat iemand die niet zoveel van voetbal wist, dat hoorde en zei: mag dat dan? Mag je? <laughs> Barry Hughes deed het ooit bij Sparta, die heeft toen een smalle veld gemaakt op Spangen. Omdat ze dan uh, beter een tegenstander klem konden zetten. Een ja. Ja, metertje ja. eraf? Ja. Dat mag wel, want het voetbalveld zoals u weet is niet uh, vast. Minimale maximale afmetingen. Vrij nog voor de Belgen. Twee minuutjes nog in de eerste helft. België 1, Nederland 0. Komt door de goal van Ben Teken na 20 minuten. Fase waarin België daaromheen nog twee, drie mogelijkheden kreeg. Daarna van de Belgen eigenlijk niets meer gezien. Nederland kreeg er zeker vier, vijf. Geen grote kansen, maar wel ballen die met een beetje meer geluk in de buurt van het doel hadden kunnen komen. Terwijl nu Van Rijn zich de kaas van het brood laat eten als rechtsbek even niet goed oplet En de assistentie krijgt van de Heeren en Heitinga en Matthijsen. Alsof ze het al voelden aankomen. Want toen de bal eruit spoot aan de rechterkant. Waar ze als uh, de eerste te plekken. Dankjewel Bas. Uh, Matthijssen richting uh, Heitinga. Heitinga terug naar Matthijssen. Uh, Matthijsen kijkt en uh, weet dan dat Willems enige ruimte heeft. Omdat Robben naar binnen trekt. Willems krijgt dan ook die bal. Willems uh, heeft hem onder controle, maar wordt fel op de huid gezeten door Hazard. Bal over de zijlijn. Inworp voor het Nederlands elftal. Willems loopt dan te mopperen. Omdat hij hier uh, fel op de huid werd gezeten. Maar volgens mij mag dat uh, bij voetbal. Is het balbezit nu voor Robben. Robben kan die bal gooien richting Huntelaar. Maar Huntelaar uh, is uiteindelijk niet te bereiken. Staat tussen twee mensen in. Dan Snijder. Sneider uh, raakt de bal kwijt. Krijgt hem weer terug. De bal bezit nu voor de Jong. Aan de rechterkant is er wat ruimte bij Heitinga en verder nog bij Van Rijn. Maar Heitinga prefereert dan toch in eerste instantie drie meter met de bal te op te dribbelen. En dan is het eigenlijk allemaal weer dicht gelopen, waardoor Van Rijn de bal weer moet spelen richting Matthijssen. Matthijssen, het staat nu wel allemaal op de Belgische helft, behalve uiteraard Maarten Stekelenburg. Terwijl de snijder de bal terug speelt naar Willems. Willems, nu wel weer Matthijssen, twee stapjes voor de middenlijn. Daar loopt hij nu met de bal aan de voet overheen en Paas aan de rechterkant van het veld. Dat is een aardige bal naar Narsing, net niet goed genoeg, want het wordt door Verton weggekopt, komt voor de voeten van Mirallas. Miralas, dribbeltje, eenmaal kwijt, twee man kwijt. En dan is er een tackle van Van der Vaart, die krijgt hulp van de Jong. Dan ploft de bal er wel uit, maar gaat hij over de zijlijn. Twee minuten extra. En uh, mag België gooien, twee minuten extra gaan, nu in. Met uh, Vertonghen, die halverwege de herge helft staat aan de linkerkant van het veld. En uh, het balbezit is uh, dus uh, voor... De linkervleugelverdediger hier in dit elftal. Maar binnenkort aanwinst bij, uh, bij de Spurs uh, in het hart van de verdediging. Daar zal hij ongetwijfeld staan. Zal er veel geschipperd moeten worden bij de Belgen. Omdat men dus uh, niet alleen uh, deze vier heeft in de achterste lijn. Maar natuurlijk ook compagnie. Uh, Al de wereld, uh, dat soort spelers, uh, die zijn allemaal nog uh, beschikbaar. Dat betekent dus dat men uh, veel luxe heeft. En uh, met name de posities uh, in het uh, hart van de verdediging heel erg gewild zijn. En uh, daar is de concurrentieslag groot. Courtois trapt de bal ver naar voren. En dat doet hij. Waardoor Van Rijn de bal zou kunnen aannemen. Wint hij kopduel van Wietsel. Overtreding van Wietsel. Scheidsetter die er goed dicht op zit. Dan is ook een goede scheidszitter, Atkinson. Met name sinds hij op dieet is. Dus de balbezit nu bij Van der Vaart. Van de vaart richting Snijder Raakt de bal kwijt. Snijder zien we niet echt veel. Nu een foutje van de Belgen. Narsing kan er richting het 16 meter. Narsing houdt die balbezit. Houdt het balbezit. Komt hij bij Snijder. De Bal wordt teruggelegd. Van de Vaart drukt de bal te bescheiden. En uh, wil hem eigenlijk inschuiven waar hij in moet schieten. Overname door Willems en een vrije trap tegen Willems. Opnieuw dus een uh, kansje voor het Nederlands Elftal. Dat is dan de zoveelste al van de vaart die inderdaad niet voluit uh, wil. heeft durft uit te halen. Dat hij de bal dus krijgt teruggelegd van Snijder En het eigenlijk doet met een soort geplaatste bal. Daarmee uh, is hij natuurlijk veelvuldig succesvol geweest. Denk eens terug aan het EK tegen Portugal. Maar deze had hij misschien gewoon met zijn ogen dicht. Ja, het is eenmaal zijn stijl niet? dat begrijp ik wel. Moet de trappen. Het is wel het voordeel dat hij dus wat meer vanaf de rechterkant komt vanaf dat middenveld. Je zou zeggen hij staat links, maar dat is niet waar. Hij vindt dat zelf ook lekker, heeft hij verteld. Want uh, nou ja, dan kom je dus in dit soort posities wel altijd goed uit. Met je linkerbeen kan je schieten. Ik hoorde een vervroegd sluitsignaal. Ik denk dat Van Gaal daar nog wel eens wakker van wordt. Oh, het Portugal, is ja. Portugal ja. Geweest. De het is Nederland-Portugal Eerste kwaliteit. Ja. 2000. Maar het spel gaat verder. En Robbe kan gaan scoren. Geeft die bal voor. Het dat is huntelaar, Het is buitenspel. Maar het spel voor Robbe al, denk ik hoor. Want ja, uh, zeker. die uh, is wel heel snel weg. En dan staat er aan de overkant al vrij snel. En resolute meneer met de vlag. Ik denk dat dit het laatste moment van de eerste helft wordt ook. Terwijl even kijken, was het buitenspel. Dat was het inderdaad. Het zal het laatste moment ook zijn van deze eerste helft. Want de klok dus over de 47 minuten dat heen. Het is de eerste bal echt binnenkant-back, hè? Waar, waar de enige gevaar in zit. Ja. We gaan rusten. 1-0 voor België. Ben teken. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En de Olympische medaillewinnaars Marianne Vos en Laura Smulders... zijn vanavond feestelijk onthaald door hun plaatsgenoten. Biel Vos werd door naar schatting meer dan duizend mensen toegejaagd... in Wijk en Aalburg. En ook voor BMX'er Smulders in Druten en Horsten... was een groot deel van de bevolking van het dorp uitgelopen. In Os werd handboogschutter Rick van der Vent gehuldigd. Hij greep net naast de medaille en werd vierde. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Sportradio NOS, op Het is ruim drie minuten over half tien. Straks natuurlijk het vervolg van de wedstrijd België-Nederland. Dan staat het 1-0 door Benteken. Doelpunt in de twintigste minuut. En eerder in de uitzending hoorde u al dat de voetballers van Jong-Oranje een oefenwedstrijd in Leeuwarden tegen hun leeftijdsgenoten van Italië kansloos met 3-0 hebben verloren. Bondscoach Koppot was dan na afloop ook behoorlijk geschrokken. Ja, uiteraard. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat we van tevoren al een beetje ingecalculeerd hadden dat het een hele zware en moeilijke wedstrijd zou worden omdat we zoveel spelers er niet bij hebben, dat is natuurlijk wel een hele grote aderlating. We kunnen het wend of keren, maar als je in de verdediging al vijf mensen mist, dat zijn er natuurlijk niet de minste. Dat, ja, dat, dat breek je dan toch op. Je ziet dat deze groep die nu gespeeld heeft. die zijn niet gewend om met elkaar te spelen. Die hebben op, op posities gestaan wat ze ook niet gewend zijn. Ja, en dat, ja, dat zie je dan ook gelijk. Dus, klaar, die jongens die ik kan je jongens niet kwalijk nemen, maar dat is een constatering. Gewoon. Als je het van tevoren had geweten, had je aan die wedstrijd geskipt. Ja, natuurlijk. Uh, kijk, als je, als je gewoon Rio bekijkt, dan krijgen we al twee spelers terug natuurlijk. Hè, met Ola John en met uh, Luc de Jong. Maar er zijn zoveel spelers afgemeld. En zoveel spelen ook bij de A-selectie. Ja, op een gegeven moment is dat niet meer. Kijk, Italië heeft gewoon veel meer spelers. En wij zijn maar een klein landje en op een gegeven moment houdt het een beetje op. En dan, dan zie je dat we wel, we hebben best wel veel talent. En alleen, eh, je kan niet talent blijven plukken en inzetten en dat loopt dan ineens. Dat, dat, dat, daar moet je toch met elkaar voor spelen. Je moet ook een team zijn wat ingespeeld is en dat waren we dus helemaal niet vandaag. Uh, je kan een aantal noemen, Wijnaldum, Klaasie, Ziegouwe, Leeuw, Nuitink, kan ik zelfs Nassum nog noemen, heer en ga zo maar door, ja. De Vrij, Martens, Indie. Ja, ja. Hoeveel hoe, hoe, hoe komen we er? Vijftien? Ik had dacht van 13 stuks. Dan speel je dus gewoon met tweede helftal. Ja, nou ja goed, dat, dat, uh... Alleen je keeper, dus geloof ik, dat is, is de eerste ah, keuze. zijn ja, nog wel een paar, maar het gaat erom dat... Uh, op een gegeven moment kan je het niet meer opvangen. En dat is vervelend. Dat is, en dan speel je tegen een, een tegenstander van topniveau. Die staat ook bovenaan in de poren. Ja, dat is wel een top. En dat is ook heel goed, want je ziet ook de, de mankementen bij ons. Hè? Die, worden ook, die worden ook blootgelegd. En als je ziet hoe snel zij omschakelen, hoe snel ze druk zetten bij ons. Ja, en dat zijn ze bij ons niet gewend. En dit zijn gewoon broodvoetballers. Dat zijn voetballers die willen een wedstrijd winnen. En dat zie je ook heb ik heb zo voor Ik sta met rust met duur Vrees je dan voor de tweede helft? Ja, je vindt het nooit leuk natuurlijk. Als ja, je je... De record Nederland was 3-0 bij Zweden. Trouwens, ja, ook vriendschappelijk. Ja, ook vriendschappelijk. Ja, ik heb liever dat we daar de kwalificatie in de play-offs winnen. Dat vind ik belangrijk. Hè? Maar uh, ja, dit was, uh, dit was heel duidelijk. Maar ook terecht, ik moet ik eerlijk zeggen. dat Italië gewoon een hele goede ploeg heeft. En dik verdiend gewonnen heeft. En uh, ze zijn gewoon volwassener dan dat wij waren vandaag. Uh, als je poorwinner wordt door 7 september mineral een punt hadden kan je Italië daarna niet loten, want de nummers 1 kunnen elkaar niet loten. Dat is wel, wel gunstig. Hè? Dat is niet helemaal waar dat is niet helemaal waar. Wij moeten wel winnen van Oostenrijk om bij de beste 7 te komen in, in de ranking. Dat zou ik maar doen om Italië te ontlopen. Ja, dat lijkt me ook wel. Ja, dat, uh, Italië is gewoon een hele goede ploeg. Maar als wij compleet zijn, hebben wij ook een hele goede ploeg. De, de, de, wedstrijd, de wedstrijd, tegen Bulgarije heeft aangetoond dat wij. Als we met zo'n ploeg spelen, dan verliezen wij niet van Italië. Uh, 7 september is het de boeltje wel uh, wat meer compleet. Tenminste, dat Mag je aannemen? Daar ga ik er wel zeker vanuit. uit, jawel. Als het een echte wissel was geweest, had je er dan meer gehad? Dat had ik er zeker meer gehad, ja. Ja, maar de, je moet ook met de clubs rekening houden nu. Die, kijk, we uh, zijn nog niet te vorm, laten we eerlijk wezen. We hebben de eerste wedstrijd in de competitie gespeeld. Hebben er een paar had gespeeld in de, in de Europa Cup. Maar dat is nog te weinig. En daar zie je ook terug. En ik begrijp ook wel dat het een hele ongunstige datum is. Ook voor de clubs. Want ze krijgen nu weer de, uh, dit weekend de wedstrijd. Ze krijgen dan dinsdag, woensdag en donderdag de Europa Cup wedstrijden. Ja, dat is wel een belasting. En zeker voor hele jonge jongens. Uh, ga maar vergeten. Ja, nou ja, goed, ik vind het vervelend te vliezen. Ik hou niet van vliezen, dat doen we geen van allen. Maar het was vandaag terecht en ik moet zeggen, we hebben gegronde redenen om, uh, om excuses aan te voeren. Want ik vind, uh, ja, iedereen loopt wel te praten van, uh, ja, belachelijk, dit of belachelijk, dat, maar ga er maar aan staan als je zoveel afmeldingen krijgt. Wat ja, het voor het geweten, dat je liever een Hoosbuig altijd de scheidsrechter gezet. Dit doen we niet. Nee, maar ja, goed, uh, die wedstrijd leren vast, dus die moet je gewoon spelen. We, we hebben ons uiterste best gedaan en uh, meer zat er gewoon niet in. En dat zei Corpot, Pot, de bondscoach van Oranje. Hij was in gesprek met verslaggever Rob Fleur. Dylan was dat met een vleugje: Mark Ronson, most likely you go your way. En dan hoort er eigenlijk nog achter en I'll go mine. In de jaren 70 maakte Tyrone Marion Furora als basketballer in de Nederlandse competitie bij Flamingos. De 2,12 meter 12 lange Amerikaan kreeg toen de bijnaam Tree, oftewel Boom. Nu is hij terug. Mariano is inmiddels 62 jaren jong... en hij mag zich de nieuwe coach noemen van BC Apollo. Een Amsterdamse fusieploeg die dit seizoen op het hoogste niveau speelt. Ervaring als coach heeft hij niet, maar dat is volgens Mariano geen probleem. Ja, maar daar hoor ik vaak over ervaring. Maar ja, ik ben eigenwijs. Ik weet niet of je moet zeggen stroom-eigenwijs, maar eigenwijs. En vaak word ik denken als mensen praten over ervaring... Ze praat over precies wat iedereen doet. En voor mij dat is geen wet. Dat is ergens opgeschreven. Dat is een soort fashion. Dus dat ik geen ervaring eigenlijk ik zie ik meer voordeel dan nadeel. Nederland heeft van u genoten, hè? Toen uh, in de jaren zeventig. Ik hoop het. Ja. Ja, ja. En nu als coach gaat Nederland weer van u genieten? Ik denk van wel. U komt overal zijn hele... Bent u streng genoeg voor het hoogste niveau? Dat uh, is the, ook de vraag van veel mensen. En dat dacht ze ook dat ik was een beetje te zacht. Maar het komt ook omdat je hoeft niet streng te zijn. Omdat in plaats van jij hem elke keer moet vertellen... dit moet je doen, moet je hard trainen. Ze zijn het vanzelf. Dus eigenlijk komt het altijd niet om ja, hoe hard je bent maar hoe je mensen kan beïnvloeden. En ik denk dat ik daar goed in ben. En als dat lukt, ja, dan... Gelooft uh, u erin? Uh, ik zal het zo zeggen. Ik geloof dat wat voor team ik ook, ook krijg... we zouden beter doen dan verwacht. En op dit moment, dat moet mijn doelstelling zijn... omdat uh, het is niet, nog niet is wat voor spelers ik zou hebben. Zo so ik weet op dit moment niet precies wat voor tactiek ik moet uh, gebruiken. zo so, mm. Ja, ik heb, uh, en ik geloof daarin omdat ik wil het graag, you know. En ja, en ik denk dat het mogelijk is en ik wil het ook laten zien. Tyrone Mariono, de nieuwe coach van Apollo was dat. Hij was in gesprek met Ayot Kloosterboer. We blijven bij basketbal, want de Nederlandse basketballers... zijn de kwalificatiereeks naar het EK begonnen met een nederlaag. In Roemenië, in Sibiu, was Roemenië vanavond te sterk. Het werd 90-84 voor de Roemenen. Uh, Henk Norel was Nederlands opvallendste man met 27 punten. En David Jansen was goed voor 18 punten.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 Train met 50 Ways to Say Goodbye. En dat in 4 minuten en 6 seconden. Nog een berichtje over oefenvoetbal. Want België Nederland is niet alleen de enige oefenwedstrijd van vanavond. De nieuwe bondscoach van Rusland, namelijk Fabio Capello, heeft met zijn ploeg in een oefen gelijk gespeeld tegen Ivoorkust. In Moskou werd het 1-1. Wij gaan naar Brussel naar Jack van Gelder en Bas Tegeler. Uh, Bas, je had het bij het begin van die wedstrijd, had je het even over die overgang van Van Persie in Engeland. Inmiddels zijn de persbureaus er ook een beetje mee losgekomen. Hè? Het is niet alleen maar Twitter. Nee, nee, nee. Het is ook wel uh, aan alle kanten nu officieel bevestigd. Uh, uh, het is een deal voor uh, vier jaar. Van Persie naar Manchester United, daarmee is een bedrag gemoeid van 24 miljoen pond, zeg wordt gemat kleine 30 miljoen euro. Van Persie's contract liep nog een jaar bij Arsenal. Dat is dus flink uh, aan de prijs in die zin. Maar ja, voor grote spelers betalen we eenmaal veel geld. We zaten eigenlijk een beetje in de rugdrekkering te kijken. Dat wordt natuurlijk wel een ongelooflijk interessante combinatie als je straks Rooney en Van Persie in 1-11 valt. Goede dag. Dat is niet misselijk. Nee, dat is een leuk ploegje. Daar kunnen we zeker van zijn. En Ferguson wilde hem heel graag hebben. Er was lang sprake van dat Manchester City de ploeg uit Manchester zou worden die uiteindelijk met Van Persie zou weglopen. Maar het wordt dus Manchester United. Ik denk ook dat hij daar, daar beter zit. Dat het uh, toch wat uh, betrouwbaarder is. tussen aanhalingstekens. Op de termijn die hij ook uh, voor ogen heeft. Vier jaar heeft hij dus getekend bij de ploeg van uh, Erik Ferguson. die hem uh, doorgraag wilde hebben. Het zelfs staat klaar. evenals de Belgen. We krijgen dus uh, een tweede helft met in ieder geval bij de Belgen één wissel. Toby Alderwereld uh, staat nu uh, in de achterhoede. Na, na, na, naast uh, Vermalen. En uh, van buiten is er dan uit. Uh, het Nederlandse elftal uh, in de defensie uh, is nu uh, het debutantenbal met Van Rijn. En uh, nu voor de eerste keer uh, Bruno uh, Martins Indy en verder uh, De Vrij. En Viergever, leuk om te zien. Kijken of die mannen zich uh, in ieder geval ook met elkaar al uh, kunnen handhaven. Ja, het is wel grappig om te zien dat je nu gewoon vier mensen hebt die een eerste Interland spelen vanavond. Je moet maar durven. En dat geeft dus wel aan, ik heb het al eerder ook gehad. Dat verhaal natuurlijk ook wel ziet dat het met name achterin wel toe is aan wat nieuws. Ja, Dan moet je het op die manier maar proberen, want veel tijd is er niet meer. Over een paar weken al de eerste kwalificatie in het land. Thuis tegen Turkije. Dat zal de eerste zijn van Louis van Gaal. Dat is begin september. Dus dit is wel echt die laatste drie kwartier dat je ook nog wat kan proberen. En kan kijken of het wel of niet goed gaat. De Jong geeft de bal aan viergever. Viergever naar Snijder. Sneijder en een week mee naar Martins Indy. Die moet nu eigenlijk doorlopen. Houdt in, geeft de paas naar Robben. Maar die bal schuift eigenlijk net een half metertje langs. Dan probeert hij wel druk te zetten. Martins in die ogenblik dat op de man die van België aan de bal komt. Dat is de rechtsbek en dat doet hij dan zo goed. Dat de respect de bal over de zijlijn speelt. Het bleek overigens niet de te zijn die daar wilde uitverdedigen. Maar Hazard. En zo heeft het zelf al de bal via een ingooi weer terug. De andere debutant bij Nederland is bijna aan de bal geweest. Maar die ziet de bal even langs gegaan. Hij gaan nu een balbezit. En de balbezit dus nu bij Martins Indy. Leuk om te zien. vier debutanten allemaal uitkomend in de Nederlandse Eredivisie. Met het balbezit nu. Bij uh, Robben Robbe aan de linkerkant van het veld. Met uh, Martins Indy. Die dus uh, ook uh, bij Feyenoord linksachter zal gaan worden. Is de verwachting met het uh, komen van Matthijsen. Die dan uh, samen met de Vrij in het hart van de verdediging gaat spelen van de Rotterdammers. De Jong speelt de bal even terug. Uh, doet dat richting Robben. Robben uh, komt niet uh, langs Benteken. Kan zich dan herstellen. Het gebeurt allemaal met hoogte van de middenlijn. Robben in balbezit. Snijder dan. Snijder naar Martins Indi. Martins Indi terug naar Snijder. Snijder ook weer het hoogte van de middenlijn. Speelt de bal dan uh, even terug in het hart van de verdediging. Maar daar is uh, alle ruimte nu ook. Uh, en die ruimte wordt benut door uh, Steven de Vrij. Twee minuten alweer gespeeld in de tweede helft. Uh, de speaker zwijgt op de achtergrond. Dat krijg je ervan met. Uh... Een oefenwedstrijd, vier wissels in één, ze dan ook nog tweetalig uitleggen, dan duurt het eventjes. Balbe zit voor het Nederlands elftal, Maher, aardige paas naar nou, de jong. die moet even inhouden omdat hij teken in zijn buurt krijgt. Draait hem vervolgens naar de buitenkant om weg en kiest dan toch weer voor de weg binnendoor. Daar is het gek genoeg toch wat druk, gaat de bal naar de linkerkant, Martins Indy, Robben. Terug naar Martins Indy, Robben loopt, maar houdt zich weer in, dan gaat de bal door naar Huntelaar. Huntelaar laat zich de kaas van het brood eten en maakt dan in een poging nog bij de bal te komen, die hij dus verloren had, een overtredingje, tikje tegen de voet aan van Chatli. En de Belgen krijgen een vrije schop. 1-0, dus er altijd voor de Belgen goal van Ben Teken in de twintigste minuut van deze wedstrijd gemaakt. We zitten in het begin van het tweede bedrijf. En het gekke is dat je nu, terwijl je een aantal, een groot aantal keren hebt gezegd... Goh, Van Persie presteert niet goed in de spits. Nu toch enige weemoed krijgt naar Van Persie omdat Huntelaar eigenlijk nog helemaal niet in de wedstrijd is voorgekomen. Is dus het balbezit nu via mijn her naar de linkerkant van het veld bij Martins Indy. Die daar even een sprintje tegenaan moet gooien om die bal binnen te houden. En dan het balbezit voor Maher. Maher opent aan de rechterkant van het veld. Dat richting De Vrij. De Vrij met een goede lange bal richting Narsing. Heel goed gedaan. Met durf gespeeld in ieder geval. Narsing tussen twee man in. Komt daar net niet voorbij. Vertongen laat zich niet in de maling nemen. Krijgt ook assistentie. En uiteindelijk gaat de bal via de voeten van Miralles over de zijlijn. Terwijl ook bij de Belgen nu een aantal spelers zich aan het warmlopen is. En daar in ieder geval Lukaku bij loopt. En volgens mij nu toch ook echt drie smertjes. is dus het balbezit nu. Bij Nigel de Jong, de Nigel de Jong heeft teruggespeeld uh, doet dat richting 4-gever viergever naar uh, Martins Indy. Bal op de Nederlandse helft dus, nu Robert voor de middenlijn naar de linkerkant. Die wordt onder druk gezet en kan alleen maar terugkaatsen. Dan gaat de bal weer naar Martins Indy, die heeft nu wel wat ruimte om te lopen. Het zal voor de Belgen toch ook even wennen zijn. Want die hebben natuurlijk wel een beeld van Heitinga en Mathijsen. Maar ook niet meteen van de mensen die er nu staan mag ik aannemen. Hoewel, de meeste spelers uh, breng ik toch wel in kaart. Al was het maar bij de jeugd elftallen waar de heren natuurlijk wel voor uitgekomen zijn. De bal zit in die schortigheid. Je laat hem even onder zijn voeten doorlopen. Dat wordt wel hersteld door Oranje. Dat nu verder kan via Snijder. Snijder, gok het zelf van Narsing. bal gaat er net niet overheen vallen, Omdat hij wordt weggekopt door Vertongen. Dan uh, komt Robben er wat hard in. Te hard naar de smaak van de scheidsrechter. Nee, of maar her. En ja. maakt hij een overtredingje. Witsel het slachtoffer en een vrij schot voor de Belgen. De Belgen gaan dat doen uh, op de plek waar het onheil geschiedde. Een meter of vijf uh, buiten het 16 meter gebied. De Formale speelt de bal even naar de rechterkant van het veld. Uh, er is alle ruimte voor met Aldewereld. Aldewereld en Vermalen die maken een driehoekje met Courtois. Uiteindelijk Aldewereld weer aan de bal. Met het balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Het tempo ligt aanmerkelijk lager dan in de eerste helft. Het is nu temporiseren. De Belgen zullen ongetwijfeld van Wilmots hebben gehoord. Jongens, ik ga niet als een gek aanvallen. Loop niet in een mes wat we tot nu toe nog niet hebben aangetroffen. We staan gewoon met 1-0 voor. Al de wereld naar de rechterkant van het veld naar Gilles. Gilles met uh, Naïtse de Jong die er goed en fel op zat, maar de bal uiteindelijk niet onder de controle kan krijgen. Omdat Chatfield de bal terug speelt naar Courtois. En Courtois geeft de bal mee aan Vermalen. Vermalen die uh, aan de linkerkant van het uh, strafvluw van de Belgen uitkomt. Dan Fortongen wel bij zich heeft. maar daar gaat de bal langs. Die gaat naar Benteken. Die wil hem in één keer meegeven aan Wietzel. Die krijgt hem met een gelukje eigenlijk voor de tweede keer nu op zijn pantoffel. Die mag hem dan nu aan Benteken meegeven. Die wil op zijn beurt weer de buitenkant zoeken. Dat had hij beter niet kunnen doen. Wegdraaien naar binnen toe en schieten was een optie geweest. Maar... Contactzoeken aan de buitenkant met Mirallas was onbegonnen werk. Zeker als de paas onzuiver was, en dat was hij. Wordt door Van Rijn teruggekopt naar de keeper. Maarten Stekelburger zal mag Oranje dat de bal dus weer teruggeeft na nu ruim 50 minuten. Met nog altijd een 1-0 voorsprong voor de Belgen. Gaan zoeken naar mensen voorin. Met Robben bijvoorbeeld, die wordt gezocht. Maar niet gevonden door De Vrij. Die is in ieder geval durft om vandaar een paas te geven van zeg maar rechtsachter naar links voor. Naar links voor de bal is te hard. Ja, het leuke van de Vrij is in ieder geval dat hij twee keer al heeft geprobeerd om een linie over te slaan. En niet uh, allemaal de ballen breed te spelen waar hij en matthijs in de eerste helft uh, eigenlijk constant mee bezig waren. Hij durft de bal te spelen. Net was de eerste bal goed en de tweede bal oké. Okay. Die uh, bereikt er net Robben niet. Maar ik hou er wel van uh, als je initiatief neemt. De Vrij kijkt ook nu weer naar voren. Speelt de bal richting Maher. Maher uh, eigenlijk met de onderkant van de schoen speelt de bal wat onzorgvuldig terug. Maar geen gevaar omdat Nederland nu uh, massaal op de helft van de Belgen staat. Waar de Belgen... Nu een meter of 10, 15 meer terugstaan als in de eerste helft. Toen was het meteen de opvang uit de van de middenlijn Is het nu verder aan het terugplooien. Betekent dat de ruimtes weer heel klein zijn. En dat het de bal terug moet spelen naar Martins Indy. Wel nou, zelfs uit in ieder geval wel de controle en de regie over de wedstrijd. Rondom de goal van Ben Teken in de minuten daarvoor en ook in de minuten daarna kreeg België nog wat kansen. Een paar hoekschoppen en ook met name defensief bij Oranje wat gammel. Maar eigenlijk is in het verloop van de wedstrijd niet dat Oranje nou zo grandioos gevoetbald heeft. Maar... Is wel de regie bij het zelf al komen te liggen. En heeft in de laatste kwartier van de eerste elftal, het zelf al toch zeker twee, drie kansjes gekregen. En nu is Van Rijn do doorgelopen trouwens. Moet hij een voorzet geven? Ah, ja, nee. Hij wil de bal onder controle krijgen. Die bal is lang onderweg. Die stuit het hoog en hard. En hij krijgt een... Hij ja, was net iets te hard. bij, ik vind ja, ook van krijgt. viergever lekker dat hij het ook doet. Dat, hij, dat zal ongetwijfeld de, de opdracht zijn geweest. Doe, Doe nog wat je altijd paas doet. Paas en gewoon, en zoek is. de voorwaartse. Maar dan nog moet je durven, hè? Ja, klopt. Van Rijn kon die je bal dus net niet onder controle krijgen. Koetwaar met de doeltrap. Komt terecht op de helft van het Nederlands Elftal. Waar her het komt u wel met veel grotere beteken bijna lijkt te winnen. Maar uiteindelijk de bal dan inderdaad wel als eerste raakt. Maar over de zijlijn werkt. Waardoor Vertongen de hoogte van de middellijn balbezit heeft. Met een inworp. Vertongen kijkt en Wilmot staat te gebaren. Vertongen gaat die bal ongetwijfeld naar voren gooien. Doet het goed bij Mirallas. Achter Van Rijn is hij weg. Die gaat die bal kappen naar zijn rechtervoet. Komt die bal voor. 16 meter gebied wordt uiteindelijk weggewerkt door viergever en dan kan Sneijder misschien een sprintje aan met de voer. Maar de voer die bevalt mij uitstekend. En uh, Sneijder denk ik wat minder. Want die houdt die bal goed binnen. Speelt die bal dan weliswaar nu niet goed richting uh, Martins Indy. Waardoor het Nederland zelf de bal bezit heeft. En Robben het gebaar maakt van jongens kom op naar voren. Maar Robben moet zelf ook temporiseren. Moet die bal even terugspelen naar Sneijder. Sneijder uh, opent een keer uh, naar de rechterkant van het veld. Daar staat maar vrij. Maar hij durft het niet. Te risicovol. Martins Indy in balbezit. Aan oh, de linkerkant van het veld. Stuurt nu Robben weg. Zo is het beste bal Robben. Komt er langs. geeft de voorzet. Huntelaar komt niet glijden maar. Daar is de goal de gelijkmaker. En die komt van de voeten van Luciano Narsing. Knappe opening hoor. Want daar begint het allemaal bij Bruno Martins Indi, Die terecht door uh, de spelers van Oranje wordt gefeliciteerd. Omdat hij het is die Robben lanceert. binnen doorgestoken. Robben op snelheid er langs. En als de Paas van Robben vervolgens in de loop van Hunnenaar lijkt te komen, maar die stad er net langs, is het Narsing bij de tweede paal die binnen schiet. Het is 1-1 bij België en Nederland. En langs de lijn op één. Internet, langs Twitter, kranten, kranten radio en televisie.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 Dit is Radio 1.